Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal.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 President Calderon besloot in 2006 het leger in te zetten tegen de drugscartels in Mexico, en sindsdien zijn door drugsgerelateerd geweld zo'n 50.000 mensen omgekomen. Het Deense restaurant Noma is voor de derde keer op rij uitgeroepen tot het beste ter wereld. In de verkiezing onder 800 topkoks, restauranthouders en culinaire recensenten door het Britse Restaurant Magazine kwam de eetgelegenheid uit het Kopenhagen als winnaar uit de bus. De jury roemde uitbaten receptie om zijn nauwkeurige aandacht voor detail en innovatieve aanpak. Noma is gespecialiseerd in de nieuwe Scandinavische keuken. Zo gebruikt het zeppi muskusos, zeeegels en IJslandse skier, een soort yoghurt. In de ranglijst staan twee Nederlandse restaurants. Oud in Zeeuws-Vlaanderen op 21 en de Libreien in Zwolle op 33. Het weer verspreidt over het land regen- en onweersbuien. Soms ook met hagel- en windstoten, minimaal rond 10 graden. Overdag wolkenvelden en kans op een regen- of onweersbui. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Welkom in het laatste uur van dit programma. Dit is De Nacht. Het is twee minuten over vijf. Goedemorgen kan ik dus, kan ik dus alweer zeggen... We gaan in het laatste uur een half uur luisteren naar muziek. En in het tweede half uur heb ik gesprekken met twee hulpverleners uit het buitenland. En dat is eentje in Egypte, in Cairo. En eentje in Sri Lanka, in Colombo. Dat allemaal later. We gaan eerst even luisteren naar muziek. En dat nummer waar we naar geluisterd, dat is geschreven door Arthur Reid Reynolds. En opgenomen door zijn groep de Art Reynolds Singer. Het werd zo populair dat het gecoverd is door verschillende bands, zoals de Doobie Brothers... maar ook, en naar die versie gaan we nu luisteren, door The Birds... I'm things affect and rallies, the smart tunes Elephants was dat van Blauwzoende de band die je wellicht kent... van een van hun vele optredens in de wereldrijd door. Of misschien wel gewoon van hun eigen album. Dit nummer komt uit uh, dit jaar, 2012. George Benson, dat is een uh, bekende jazzgitarist, die begon al op uh, achtjarige leeftijd met zingen in nachtclubs. Hij nam in 1954 zijn eerste langspeelplaat op... en in 1960 richtte hij een rockband op. Maar halfwege de jaren 60, toen dacht hij... ja, dat rock, dat is wel leuk. Maar het kan ook jazz zijn, en dat is... Misschien wel veel mooier. Hij speelde samen met Miles Davis en werd erg groot in die scene. En een van zijn, uh, zijn nummers, dat is een eentje uit 1982, Never Give Up on a Good Thing. the things you want to, you can't help but wonder to yourself, how will it be? She don't need You're happy. De nacht de nacht de nacht. Het hun ze I'm losing At all the only sound in my En Campbell was dat met Southern Nights uit 1977. En daarvoor hoort u nog Jimmy Needham met Stay samen met Lizzie Bailey. Straks om uh, half zes ongeveer dan beginnen we met de rubriek Focus op de Wereld. Nou mocht u het uh, nog nooit gehoord hebben, dat is de rubriek waarin we uh, ja, eigenlijk uh, aandacht besteden uit, uh, aan al het werk wat Nederlanders uh, doen. Niet in Nederland, maar in het buitenland en dat is uh, meestal werken voor goede doelen. Over heel de wereld spreken we mensen. En uh, vandaag zijn dat uh, uh, twee landen, namelijk Sri Lanka en Egypte. En uh, nu zijn het allebei natuurlijk hele interessante landen. Maar Egypte is ook uh, het nieuws geweest de laatste dagen Omdat daar de regering overhoop is gegooid. Het is natuurlijk een beetje uh, een gedoe nadat uh, Mubarak is afgezet. na al die protesten op dat uh, grote hierplein. En uh, nou ja, nu uh, de huidige regering die er zit, die was ook niet uh, goed. Dus nu heeft de Junta, die daar aan de macht is... De hoogste krijgsmacht die heeft de, de regering uh, weer omgeworpen. Nou, daar gaan we straks als het goed is meer over horen. Maar eerst uh, nog eventjes muziek van Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Demon flight was dat van Damien Durado. Um, het is één minuut over half zes en dat betekent dat het tijd is voor de rubriek Focus op de wereld. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vandaag in de rubriek Focus op de Wereld uh, spreek ik twee uh, christelijke hulpverleners uit het buitenland. Eetje uit Egypte in Cairo, wat uh, interessant is vanwege het uh, nieuws ook daar de afgelopen dagen. Uh, maar eerst heb ik aan de lijn helemaal uit uh, Sri Lanka, Colombo, Gerard Hooiveld. Gerard, goedenacht. Ja, goedenacht Rensen. hallo. Hallo, we kwamen elkaar net op tijd nog even te spreken net. Ja, Want... ja het was net op de valreep hè. <laughs> ja, heel goed. Ja. Ja, ja, ja. Was je nog niet wakker of uh, wat, wat is het tijdsverschil precies? Ja, ik maakte een vergissing. Normaal gesproken is het uh, tijdsverschil 4,5 uur. Ik heb het ook even vergeten, omdat we juli de zomertijd uh, weer is gestuurd. Ja. Uh, waardoor het, het tijdsverschil is terug, uh, teruggedrapt tot uh, 3,5 uur. Ah. Oké, okay, dus het belletje kwam eerder dan je had verwacht. Ja, nee, maar geen probleem. Het is hier 9 uur in de, in de ochtend. Dus we zijn al lang uh, uit bed en uh, we zijn al uh, aan de slag. Dus uh, geen probleem. Kijk, Colombo, uh, Sri Lanka, dat is, uh, dat is waar je woont sinds 19. of. Uh, ho hoe lang zit je dan? 2009. 2009, ja. Een jaar of ja, drie dus 2009. nu. Ja, 2009. Ja, toen ben ik hier naartoe uh, gekomen met mijn, uh, mijn vrouw en uh, de jongste zoon om voor, uh, voor SOA gaan, uh, te gaan werken. Ja, SOA-organisatie ja. die zich inzet in gebieden waar, uh, waar oorlogen en uh, natuurrampen zijn geweest, hè? Ja, ja. SOA werkt hoofdzakelijk in, in Azië en in Afrika, inderdaad in, in conflictgebieden. En, uh, nou, in Sri Lanka hebben we hier uh, een 30-jarig uh, durend conflict, uh, conflict gehad dat in 2009 is, uh, is geëindigd door het regeringsleger uh, tamil Thais versloeg. Mm -hmm. Daarnaast hebben we in 2004 hier uh, de tsunami gehad die hier de, de, de, de, um, de oost- en de noordkust heeft, uh, heeft geraakt en ook uh, heel veel slachtoffers heeft gemaakt. Ja, dubbel ellende eigenlijk. Ja, dubbel ellende. Er zijn veel mensen die inderdaad en door de oorlog en door de tsunami getroffen zijn. En uh, tot twee tot drie keer toe alles, alles verloren hebben wat ze in hun leven hebben opgebouwd. Inclusief uh, familieleden. Uh, een hoop ellende voor uh, een, een, een grote groep mensen. Uh, die met name zeg maar, in het noorden en het oosten van, van Sri Lanka wonen. Ja, ja, En Colombo, dat is, dat is uh, de stad helemaal in het oosten, geloof ik, aan de kust. Of in, de, in het... Of, uh, nee, goed zeggen? Colombo is in het zuidwesten. Zuidwesten, ja. Precies. Zuidwesten, ja. ja, hey, ja. En uh, uh, hoe zit dat daar? Want ik las namelijk laatst het nieuws dat, uh, dat Sri Lanka juist weer bezig is met een flinke inhaalslag. Want in uh, 2009 is er, uh, ja niet per se op een hele vreedzame manier, maar toch een beetje een einde gekomen aan die, uh, aan, aan die burgeroorlog. En, en uh, dat tsunami is dan ook weer... Is, is het weer een beetje rooskleurig of, of blijft het toch vooral ellende daar? Nee, het, het is een gemengd beeld. Is een gemengd beeld. Uh, aan de ene kant uh, zie je dat het uh, met het land gelukkig weer um, de goede richting op gaat. Om te beginnen is er gewoon is er vrede uh, in het land. Dus er is geen, uh, geen oorlog meer. Er zijn geen uh, bombaanslagen uh, meer of uh, zelfmoord uh, uh, aanvallen. Um, dus er is gewoon weer, weer meer rust en, en, en stabiliteit in het land. Wat mm -hmm. je ook ziet is dat de regering hard zijn best doet om het land verder op te bouwen. Er wordt heel veel geïnvesteerd in uh, wegen, havens, bruggen. Um, en wil heel nadrukkelijk uh, ervoor zorgen dat Sri Lanka op de kaart gezet wordt. Um, aan de andere kant, als het gaat om zeg maar, verzoening tussen um, uh, de Tamils en de Singalezen. Als het gaat om de mensenrechten, dan moet er nog heel wat gebeuren in, uh, in Sri Lanka. Ja, want, want dus hoe is, is die burgeroorlog precies, uh, hoe, hoe is dat precies geëindigd? Want even voor duidelijkheid, het gaat dan tussen de, uh, de, de Tamil en dat, zijn, uh, dat is een bevolking die volgens mij oorspronkelijk vanuit Zuid-India is overgekomen. Ja, ja, wel. Nou, er zijn verschillende uh, soorten Tamils, maar het, het conflict ging inderdaad tussen. Uh, de de, de, de, de, de, de Tamil's die een minderheid in het land vormen, en de Sintelezen, die uh, zo ongeveer 70% van uh, de bevolking uitmaken. Ja. En dat conflict heeft 30 jaar geduurd en um, is uiteindelijk in mei 2009 uh, geëindigd. Um, de, de manier waarop de oorlog is beëindigd is behoorlijk gewelddadig geweest. De, regering, uh, heeft op gegeven al, ja, de regeringsleger heeft op een gegeven moment de Tamil-drijvers in een bepaald uh, gebied... in het uh, noordoosten... van Sri Lanka samengedreven, mm. Maar de taandeltuifers... hadden op hun beurt de burgerbevolking... om zich heen. En, uh, als een soort schild verzameld. En... Op, en op, in de laatste fase van de oorlog... Heeft, uh, heeft de regering... een aantal gebieden aangewezen... als veilige havens... waar de burgerbevolking naartoe zou kunnen gaan. Ja. En... en ...belofte gedaan dat daar uh, geen aanvallen zouden plaatsvinden. Het is wel gebeurd. Zo in de laatste fase van de oorlog uh, zijn er heel veel burger- of, uh, geweest. En men heeft geprobeerd om die laatste fase van de oorlog een beetje in de vergetelheid uh, te laten geraken. Maar ja. dat is niet echt gelukt. Bestemtelijk is er een uh, resolutie aangenomen door de VN-veiligheidsraad... ...waarin de regering is gevraagd om opnieuw een onderzoek te starten... ...naar vermeende oorlogsmisdaden in de laatste fase van de oorlog... Oké. Okay. En geeft de regering daar gehoor aan? Nou, men probeert er onderuit te komen. Um, men maakt constant onttrekkende bewegingen. Dus men doet een belofte die vervolgens niet nagekomen wordt. Um, uh, het lijkt erop dat de betrokkenheid uh, bij oorlogsmisdaden... Uh, tot in de hoogste uh, regeringskringen zich uh, uh, doortrekt... Uh, met name de broer van de president wordt ervan van verdacht uh, opdracht te hebben gegeven om, om toen de tuinmeltuigen zich overgaven en met de witte vlaggen buiten uh, kwamen, uh, om ze allemaal uh, te plaatsen uh, neer te schieten. Een ja. uh, en, en, en, en generaal die rechterhand was van de president, die heeft dat uh, bevestigd. Uh, dus ja... Ze zitten in een heel moeilijk pakket, want uh, als ze meewerken... dan lopen ze het gevaar dat ze zelf zeg maar, um, internationaal um, aan de schandpaal worden genabeld. Ja, dus, um, ze doen kunnen alles eigen... aan om het om, te voorkomen. Ja, ze kunnen niet echt objectief aan dat onderzoek meewerken? Nee, nee ze zijn bepaald uh, niet, uh, niet, niet zeg maar, uh, onbevooroordeeld. Dus ze nee. proberen, het uh, kost wat het kost, om dat, uh, om dat, om dat, om dat te voorkomen... En om uh, zeg maar, um, uh, afleidingsmanoeuvres uh, uh, te gebruiken om, om dat onderzoek uh, maar niet te laten plaatsvinden. Nee, precies. Hey, um, dat is de, de politieke situatie uh, momenteel. Uh, eventjes concreet naar jouw werk. Uh, wat doe jij precies in, uh, in Colombo? Kun je dat uitleggen? Ja, um, misschien voordat ik het doe even, even, een, een, even uitleggen wat ZOA doet. Ja. Doha werkt in uh, Sri Lanka sinds uh, 1995. En wij werken met name in het noorden en het oosten. Dat zijn de gebieden waar de Tamils wonen. wonen ook moslims en Singalezen, maar hoofdzakelijk Tamils. Mm -hmm. En wij werken um, met name in gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de oorlog. Dat zijn vaak de wat en achtergebleven gebieden, uh, vaak in de jungle. En wat wij doen is... Uh, wij helpen de vluchtelingen die weer uh, zijn teruggekeerd naar hun uh, oorspronkelijke dorpen om weer een leven op te bouwen. Um, als ze terugkeren, uh, dan treffen ze vaak een, een dorp aan dat volledig is verwoest. Uh, huizen staan er niet meer, scholen zijn kapot. Uh, de health zijn, zijn, zijn niet meer uh, aanwezig. En wij helpen ze om. Nou, de, de meest kwetsbaren helpen we aan, aan, een, aan een tijdelijk huis, een toilet. En we helpen ze ook om weer uh, in, een, in een voedselzekerheid uh, te voorzien door uh, home en, en scholing. Um, mijn rol is, ik werk in, uh, in Colombo. Um, ja. en, en, en mijn belangrijkste taak is om te, voor te zorgen dat onze programma's gefinancierd worden, dat we geld uh, krijgen om het, om het uit te voeren. Oké, okay. en betekent dat dat jij dan niet direct bij de, bij de uitvoer van de programma's betrokken bent? Klopt, klopt. Ik, ik werk niet zelf in het veld. Ik ben wel regelmatig in het veld om de projecten te monitoren. En, en onze donoren willen ook zien uh, hoe wij de projecten uitvoeren en hoe wij ervoor zorgen dragen dat we ook daadwerkelijk de, de meest kwetsbaren helpen. Yeah. Uh, dus ik ben wel regelmatig in het veld en uh, ik ken de uh, programmagebieden ook, uh, ook, ook, ook goed. Maar ik werk achter de schermen. Yeah. Ja, en, jij, en jij zorgt er dus voor dat, dat er genoeg geld binnenkomt. Want is, is, dat, een, uh, is dat moeilijk in deze tijd? Van, uh, ik weet niet of veel van jullie uh, inkomsten ook uit, uh, uit Nederland komen. Uh, merk je veel van de crisis bijvoorbeeld? Nou ja, dat is een misverstand. Uh, ons, ons geld komt niet hoofdzakelijk uit Nederland. Uh, het geld komt hier uh, hoofdzakelijk van institutionele donoren... als Australië, uh, Amerika, Japan en de institutions die institutionele donoren die zijn hier ook met een eigen delegatie aanwezig. En, en door, door, door het inzenden van voorstellen kun je dus geld van ze, van ze krijgen. Okay. In het algemeen merken we wel dat het slechter gaat in de wereld. Uh, het aantal uh, donoren dat hier nog steeds geld geeft voor projecten neemt af. Dus je moet er wel heel hard voor werken om uh, die programma's gefinancierd te krijgen. Tot op heden is dat ons goed gelukt... En ik denk dat het ook komt doordat wij toch een iets andere werkwijze hebben dan de meeste collega's. Namelijk? Nou, wij hebben uh, een, een aanpak die heel erg zelfgericht is. Uh, dus onze mensen uh, werken niet vanuit Colombo. We hebben uh, onze kantoren uh, in de gebieden waar we ook het project implementeren. En wij werken met mensen uit de gebieden. Uh, en we implementeren zelf en het Volg daarvan is dat we uh, dus heel goed geïnformeerd zijn en dat er in het uh, veld zich afspeelt. Um, dat onze programma-managers ook een hele groot mandaat van ons krijgen om de plekken, de keuzes te maken. Uh, wie hulp geeft, in welke vorm kunnen wij heel erg goed inspelen op wat er nodig is. In plaats van dat we dat vanuit Colombo of, of nog hogere afstand bepalen. Ja. En onze donoren zien dat als ze bij ons op bezoek gaan en die zijn daar... Uh, Enthousiast over. En als gevolg daarvan is het ook wat makkelijker om uh, een volgende keer uh, weer uh, financiering te krijgen. Ja, snap ik. Even om het heel concreet te maken: uh, de mensen voor wie jij dat werk doet, uh, ik, ik las dat jij uh, dat je ook bezighoudt of betrokken bent bij het lot van jonge uh, Tamil-Weduwen. Ja, ja, ja, dat is, dat is dat is dat is een heel schrijnende situatie in, in Sri Lanka. Uh, en, en, en die situatie is ontstaan toen de tramweldtijders nog um, um, um, uh, bestonden en, en oorlog voerden. Uh, een, een, zeg maar een, een terroristische aanslag pleegden ook op oorlog voerden Daar hadden ze veel soldaten nodig. Ja. Uh, en ze rondelden daarom niet alleen uh, jongens, maar ook meisjes. En elk, elk tramwelders in, in, in het gebied waar de LTTI, de tramweldtijders, heerste, was verplicht om meisjes te leveren voor, voor het leger. En als ze daar niet aan werkten, werden ze gewoon opgehaald of ontvoerd. De, uh, de meisjes om... moesten gewoon mee oorlog voeren, zeg maar, echt vechten? Ja, ja moesten gewoon. die werden getraind. Uh, die vochten net als uh, de mannen mee uh, in de oorlog. Nou, om te voorkomen dat, uh, dat, dat de dochters uh, in het leger... Uh, uh, mee moesten doen, ja. was er één A ontsnapping. En dat is dat de meisjes op jonge leeftijd trouwden en zwanger raakten. Oh, okay. Dan hadden ze vrijstelling voor, uh, voor de dienstplicht. Ja. En dat is dus op grote schaal gebeurd. En, en wat is dan uh, jong? Ja, jong dan praat je over meisjes uh, in ieder geval onder de 20. Je hebt hier uh, weduwe van 17, 18, 19 jaar. Ja, bizar. Uh, die een, uh, een, een, een, een echtgenoot in de oorlog verloren hebben... en die er dus nu alleen voor staan. En dat alleen al is een heel triest gegeven. Maar daarnaast is het zo dat weduwen hier... Uh, met name in, in zeg maar, het platte land gestigmatiseerd worden... Uh, uitgesloten worden van, van sociale activiteiten. Oh, echt waar? Dus Wa waarom dan? Ja, die, die, nou, ja, het, is, het, het, heeft, het heeft te maken met de cultuur, met de religie... Maar uh, weduwe worden ge geassocieerd met ongeluk. Um, dat betekent dat als uh, er bijvoorbeeld een uh, begrafenis is of er is een bruiloft, uh, dan worden ze, uh, dan worden ze, buiten, uh, worden ze gewoon geweerd. Dan worden ze buiten de gemeenschap gehouden. Oké. Okay. Dus, het is een ongelooflijk triest verhaal. Mannen willen ook niets met uh, weduwen trouwen. Oh, ja. te, te, uh, terwijl als ik denk, wat, wat stelt zo'n huwelijk nou voor? Want ze zijn dan getrouwd om de aan te snappen. Misschien kennen ze zo'n man niet eens heel erg goed. Ze hebben ook bijna niet meegemaakt omdat hij oorlog moest gaan voeren. En ja. in no time zijn ze weduwe. Dus, uh, ja. ja, het is een heel, heel, heel trieste uh, triest, uh, situatie. het ja. praat over hele grote cijfers. Gisteren las ik een, een rapport van... Brits instituut en die praat over 90.000 Weduwen in het noorden en het oosten. Ja. Dus het is een heel groot probleem. Maar wat, wat kunnen Daarom... jullie dan voor die mensen betekenen? Nou, wat wij kunnen betekenen is dat we in eerste plaats een, een, een veilige onderkomen geven. Mm -hmm. Want je moet je voorstellen als je geen, geen huis hebt, dat je kunt afsluiten, dat je ook s'nachts ongewenst bezoek krijgt. Ja. En daarnaast helpt een uh, goed huis ook tegen uh, ongedierte als slangen of, of, of uh, de een regenval. Daarnaast helpen we ze aan het toilet. Ook echt belangrijk, want anders moeten ze wel uh, in de jungle gaan om een behoefte te doen. Hmm. En daarnaast helpen we ze met uh, voedselzekerheid, met opleiding. Uh, en proberen we ze in ieder geval economisch minder kwetsbaar te maken. Minder gevoelig voor, voor uitbuiting en misbruik. Oké. Gerard, als mensen meer willen weten over, uh, over het werk van Zoa af en Bij willen dragen... is er dan een website waar ze heen kunnen gaan? Ja, ze kunnen dan... Uh, naar De website dat is www.soa.com of soa.nl en daar kunnen ze dan um, doorklikken op Soa Sri Lanka en daar vinden ze inderdaad meer informatie over onze programma's en als ze willen bijdragen dan staat daar ook het nummer waar ze uh, bijdragen kunnen overmaken. Oké, okay, prima. La laatste vraag nog even. Ik zag uh, staan dat de benzineprijzen daar ook erg uh, stijgen, benzine en diesel. Even, wat, wat kost een liter uh, benzine bij jullie? Ja, liefde, de is nog steeds aanzienlijk dan in Nederland. Namelijk. Op dit moment is het uh, 135 roepies en dat is uh, ongeveer, uh, nou, volgens mij 80 eurocent. 80 eurocent, kijk. Hier, hier kost het 1,75 gemiddeld, geloof ik nu. <laughs> ja, ja. Je, je hoort mij hem niet klaar. Nee, maar, hoor, nee, als je, nee. Je nee gaat de kanaan is, uh, is het een behoorlijke verhoging. Ja, de uh, diesel bijvoorbeeld is met 40 procent verhoogd. Ja, nou, laten we hopen dat dat allemaal snel gaat dalen, zowel daar als hier. Hé hey, Gerard, dankjewel voor, jou, ja. uh, voor jouw bijdrage. En uh, succes uh, vandaag ook weer met jouw werk. Ja, dankjewel. Oké, okay, doeg. Godzienes, daar. Dat was uh, Gerard Hoijveld in uh, Colombo, Sri Lanka. Uh, wilt u meer weten? www.soa.nl Ik heb ook aan de telefoon uh, Ginger uit Egypte, Cairo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Er zit hey. niet zo heel veel tijdsverschil, hè, geloof ik, met Egypte. En we hebben dezelfde tijd. Zelfde tijd zelfs? Ja. Dus ook bij jou tien voor zes ochtends? Ja, klopt. Nou, je klinkt al best wakker. Ja, ik heb een kop koffie op. <laughs> dat werkt altijd. Ja. Hey, het zijn bijzondere tijden daar in Egypte, hè? Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Ja. Maak je daar veel van mee, of niet, van die, van die situatie? Um, ja, op zich uh, wel. Um, ik weet niet precies welke situatie je bedoelt. Ik, ik, ik heb het nu even over... Ik, ik, tenminste, ik las dat uh, gisteren uh, in het nieuws. Uh, uh, dat, dat de Junta de regering omver heeft uh, geworpen of gaat werpen de komende week. Uh, ja, dat is iemand, uh, ja, dat zijn ze inderdaad aan het proberen. Maar uh, ik uh, las gisteravond het laatste nieuws, als, als ik het goed begrepen heb dat de legerleiding toch, uh, ja, die gaat weer wat schuiven in het kabinet of zo. Ja. En dan zou het weer goed komen, maar ik geloof dat het parlement... Ja. En dat bestaat uit, uh, uh, de meeste mensen zijn, uh, de leden van het parlement zijn moslimbroeders, maar die zijn het geloof ik toch niet mee eens. Want die vinden toch, zij, zij, zij hebben de meerderheid in het kabinet, dus dan moeten zij ook... Uh, uh, uh, in de regering zitten? Ja, ja. Maar dat zitten ze helemaal niet, noemt... geloof ik. Dat zeg je? Dat zitten ze dan weer niet, geloof ik. Hè? Dat de de nee, moslims dat zijn ondervertegenwoordigd. Nee, kijk, er is, er is nog steeds een soort van overgangsregering. Ja. Omdat er uh, nog geen uh, presidentsverkiezingen zijn. Dat moet eerst nog gaan gebeuren, volgende okay. maand. Oh, Oké, okay, volgende en, maand. En dus, ik begrijp niet waarom ze... Uh, ik, maar ik begrijp heel veel niet hier. <laughs> waarom <laughs> ze dat dan niet even wachten, tot dat mei? En dan heb je verkiezingen. Ja. En, uh, maar goed, ik, nou heb ik ook alweer gehoord dat er een, een kandidaat... Uh, al dat er al zodanig uh, ja, achter de schermen wordt gewerkt... dat het leger hard bezig is om één bepaald uh, kandidaat te laten winnen. Want daar heeft het leger zelf het meeste baat bij. Oké. Okay. Ja. Dus het, echt een objectief gebeuren wordt het waarschijnlijk niet? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik denk hmm. dat qua corruptie dat er hier nog uh, verder weinig veranderd is en zo. Ja, want, want het punt was dan, want de islam is uh, geloof ik met 90% echt de overheersende godsdienst. Ja. En op klopt. dit moment zitten dan geen uh, islambroeders, islambroeders, om maar zo te zeggen, in de, in de regering. Dus echt in, de, in het uh, kabinet. Ja, klopt. Uh, maar dat kan zomaar weer veranderen volgende maand. Als... Het kan helemaal veranderen, ja. Ofwel er komen objectieve verkiezingen... of zoals jij zegt, waarschijnlijk is het uh, een voorafgesproken boel... en weten we nu al wie er uh, aan de macht komt. Ja, dat was een paar weken, of misschien ruim een maand geleden ook al... dat uh, iemand van de Salafistenpartij... die man die uh, had al zoveel financiële steun zouden krijgen uit Qatar... Uh, dat ze al wel zeker wisten dat hij de president zou gaan worden... Maar nou is gebleken dat, hij, dat zijn, zijn moeder een Amerikaans paspoort had... of een nat Amerikaanse nationaliteit. Oh. Dus nou is hij uit de race gehaald. Oh, en wie wordt het uh, dan ja. nu? <laughs> en ja, dan wordt het iemand anders. <laughs> <laughs> dat klopt. Ja. Oh, wat, een, wat een gedoe in Egypte. Want je zou dan hopen nadat uh, Mubarak is, is afgezet, eigenlijk door het volk... Uh, dat, dat het dan een beetje goed komt. Maar zo te horen is er nog niet echt veel stabiliteit mm, gekomen. Nee, Nee, nog niet. nog niet. Ik weet het niet. Kijk, het is nog erg vers De revolutie is nog maar iets meer dan een jaar oud. Ja. En het kan best... Kijk, misschien op de lange termijn dat je, dat je denkt van... of dat je ziet van ja, nou gaat het toch wel de goede kant op. Maar voorlopig is het nog een, een beetje chaos. Ja, ja. ja. ongelooflijk. O hoe zit dat eigenlijk daar? Want dat was natuurlijk, stond een beetje bekend als de, als de Facebook- en Twitter-revolutie. Um, e e hebben jullie nog gewoon allemaal vrije toegang tot, uh, tot dat soort uh, sociale media? Of, uh, of ja, maak hoor. je daar geen gebruik van? Ja, nee, ik maak er zelfs geen gebruik van. Uh, maar het is er allemaal hoor. Ja hoor, dat is allemaal geen probleem. Dat is geen censuur toegepast? Ja, ik denk wel dat je in de gaten wordt gehouden. Dat, dat wel. Mensen zeggen van. Nee, we zitten nog steeds in die overgangsperiode, mm -hmm. uh, dus het is allemaal, de, de, de security is allemaal nog wat minder, maar daar ben ik niet meer zo van overtuigd. Ik denk dat, dat wel degelijk alles wel in de gaten wordt gehouden. Oké, okay. ja. Okay. Ja. Hey, even over jouw eigen leven daar, want uh, wij zitten in Nederland toch allemaal betrekkelijk in, in een luxe positie. Ja, maar, maar jij ik, hebt, uh, hebt niet eens centraal over. gassen, begreep ik? Nee, dat heb ik niet. <laughs> Nee, maar ja, daar raak je aan gewend of zo. Maar ik ga het wel krijgen. Ik geloof dat de huisbaas hier heeft een aanvraag gedaan. En uh, er staat inmiddels, nou dat is ook alweer ruim een maand... Een, uh, een soort gasleiding is er aangesloten beneden bij het gebouw waar ik woon. Ja. Maar dan moet hij nog verder doorgetrokken naar de huizen. En dan, dus ik had al gevraagd wanneer gaat dat gebeuren. Ja, een paar weken, maar dat is al echt wel langer dan een paar weken geleden. Oh, okay. Dus ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren. Nee, misschien eens ja. achteraan bellen. Hè? Misschien eens dus, achteraan bellen? Ja, ik niet. Dat dan zou de huisarts moeten doen. maar de, dat of, of geld geven of zo, dat het eerder gebeurt. Dat ligt meer voor de hand hier eigenlijk. Ja. Hey, en, en als ja. je dan in zo'n situatie... Hoe, hoe kijk je dan uh, uh, vanuit die leefsituatie aan tegen, tegen bijvoorbeeld de crisis in Nederland? Ja, ik zie dat niet zo. Van, maar er komt, ja, ik, ik ben hier en dan uh, kan ik me gewoon niet voorstellen dat, uh, dat Nederland in een crisis is. Nou zal er heus wel wat aan de hand zijn in Nederland. Mm -hmm. uh, financieel en economisch. Dat, dat, dat zal heus wel. Maar als ik het vergelijk, elke keer als ik in Nederland ben, dan denk ik van nou, dit is zo geweldig. Wat we allemaal hebben in Nederland. Wat we allemaal wat we kunnen. Er is zoveel rijkdom. Zoveel overvloed in Nederland. Dat vind ik echt. Ja. En ik uh, denk, ja, hier, als ik kijk naar mijn werk, ik, uh, wij, wij willen graag mensen, we hebben het dan over verzorgers, een goed salaris geven. Ja. Nou, die mensen, die ken, uh, iemand met een goed salaris, goed dus aanhalingstekens, uh, die dus verschillende diensten werkt, dagdienst of avonddienst of nachtdienst. Die krijgt 900 pond in een maand en dat is iets meer dan 100 euro. Zo. En dan is, hebben we voor begrippen hier over een goed salaris. 100 euro per maand. Ja, Dat is ja. echt bijna niks. Ja, dat is het ook. Ja, ja hoor, en, en dat voor hier uh, is dat, is dat nou, niet slecht voor, voor dit beroep, laat ik het zo zeggen. Maar nee. je moet ook weten dat een arts hier in een overheidsziekenhuis per maand iets van 200 Egyptische uh, ponden verdient. Dus dat is, uh, uh, dat is uh, nou 25 euro of zo. Dat verdient een arts per maand? Euro. Dat verdient een arts in een overheidsziekenhuis per maand. Dat verdienen ja. ze hier per uur, geloof ik, als het niet meer is. Ja. ja. Maar dan is, de, dan is de levensstandaard natuurlijk, hè. waarschijnlijk is het ook allemaal iets goedkoper, maar dat verhoudt zich absoluut niet tot elkaar. Nee, nee, dat kan gewoon niet, dat is onmogelijk, mo ja. En de benzine is hier ook goedkoop, dat hoorde ik net ook van die meneer, dat, ja, ja. die is hier ook goedkoop. Ja, wat is goedkoop? Toch, um, ja, ik hoop dat een liter hier ook 80 eurocent is of zo. Ja. Dat is, voor, ja. dat is voor ons wel een droomje, maar als ik ons, uh, ons gemiddelde leden leed, dan, dat, dat, dat is dan weer ook een stuk hoger. Dus dan uh, moeten we eigenlijk nog helemaal niet zeuren. Nee. nee. Wat, wat is bijvoorbeeld in Egypte? Zijn er ook sociale voorzieningen, zoals uitkeringen? Of, uh... Ja, er zijn wel pensioenen. Er is, er is wel uh, ja, okay. hoor. En er zijn ook, uh, ik geloof niet, werkeloosheiduitkering, dat bestaat volgens mij niet. Nee. Uh, er zijn wel ziektekostenverzekeringen, maar ja, dan... Uh, ja, de, als je een beetje een goede verzekering hebt, dan moet je dus al een beetje een, een redelijke of een, wat betere baan hebben. Mm -hmm. uh, in principe moet een werkgever jou hier ook uh, in de sociale verzekering doen of ziektekostenverzekering afsluiten, maar dat wordt heel vaak niet gedaan. Okay. Maar als je dus geen ja. baan hebt, dan moet je het ook maar zelf uitzoeken en dan krijg je geen geld ja, van de overheid. Ja. ja. ja. Hey, jij, jij werkt zelf als verpleegkundige. Ja. Wat, uh, wat voor soort verpleegkundige, precies? Wat, wat, wat is bijvoorbeeld. Uh, wat ga jij vandaag allemaal doen? Uh, ja, ik ben, uh, zeg maar, hoofdverpleegkundige in een verpleeghuis voor, uh, voor ouderen. Ja. En, uh, ja, mijn taak is uh, toch een, een beetje het coördineren van, uh, van de zorg. En uh, zorgen dat iedereen zijn werk een beetje goed doet en, eh. Uh, uh, ja, kijken wat er nodig is aan uh, medicijnen. Kijken wat er nodig is ik ook voor wat, wat schoonmaak betreft. Het is een klein huis, we hebben 25 bedden. Mm -hmm. En we hebben in totaal iets van 30 uh, mensen in dienst. En dan uh, ja, mag ik zorgen dagelijks om dat een beetje draaiende te houden. Oké. Okay. Ja. Ja. ja. En is dat nog steeds, want jij werkt daar, uh, ja, wat, uh, dat is het volgens mij nu 14, 15 jaar? Ja, 15, ruim 15. Is, is ja. het nog steeds, uh, denk je niet, is van nou, misschien moet ik maar weer eens terug naar Nederland of naar een ander land? <laughs> Nee, uh, nee. Echt niet? Nee, dat, die vraag stel ik mezelf ook wel eens. En, ja. en, nee, beslist niet. Ne never a dull moment hier. <laughs> en uh, nee, ik, ik, ik, ik vind het nog steeds leuk om te doen. Het is niet makkelijk, de instelling van mensen. Hoe, uh, ja, je moet nou eenmaal werken, dus omdat je geld nodig hebt, maar dat je werkt omdat je het, het zo leuk vindt. Ja. Uh, nee, dat is er niet echt. Dus dat, de motivatie van mensen, dat is soms, daar loop je tegen aan, dat is heel lastig. Ehm... Uh, en, en veiligheid? Voel je jezelf wel veilig in, Want jij komt geloof ik elke dag over het Tahirplein? Uh, ja, ik voel me wel veilig. Ik, je denkt wel eens van, uh, oh ja, dat uh, weet niet, het kan ook wel anders uh, gaan. Ja. Uh, er is hier uh, donderdagavond bij mij voor mijn huis, is er opeens heel erg geschoten. Dus Het hoeft, het hoeft niet op de te zijn, maar het was dan gewoon een soort uh, uh, ruzie tussen uh, ja, uh, twee groepen, grote groepen jongens. En uh, die, die, kwa die kwamen niet eens hier uit de buurt, maar die kwamen het wel hier uit vechten. Dus dat is dan ja. ook opeens heel raar. Echt met, met, uh, met, uh, met pistolen erbij? Ja, ja. ja. En uh, toen is mijn huisbaas als held opgetreden en naar buiten gegaan. En de, heeft alles kort en klein geschreeuwd. En daar hebben mensen hier toch wel respect voor, voor iemand die wat ouder is. En met gezag spreekt. Kijk. En toen zijn ze allemaal weer weggegaan. Dat is in Nederland wel anders, uh, geloof ik. Nou ja, het was ook wel Link. Ik denk, hij had ook neergeschoten kunnen worden, ja. volgens mij. Ja. Maar dat is, is gewoon goed. Ja, en elke dag rij ik inderdaad. De, de, de, de, de presidentskandidaat, die man die dus is afgewezen... die niet ja. mee mag doen in de race... Zijn volgelingen die uh, zijn, dachten van nou, dan gaan we ook maar protesteren. Dus dat is echt heel raar. Dus die zitten nu op het uh, Tagarierplein. Oh, ja. En die houden het halve plein bezet. Dus het is heel irritant s ochtends. Want dan moet ik er langs met de auto en met mij heel veel auto's. <lacht> en dan en staan die demonstranten daar weer allemaal. Ja, dan staan ze daar zo en denk je, ja, gaat toch naar huis. Je ja. mag toch niet meedoen. Dus, maar ja, dat heeft weer met hun eergevoel te maken. Ja. Ik sta. En dat um, is hier nogal belangrijk in deze cultuur. Ja. Dus die staan daar dan, ja. Okay. Hé, hey Ginger, ik uh, moet je bedanken. We zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Dank voor jouw update uit Cairo en uh, hopelijk tot uh, nog een volgende keer. Oké, okay. <laughs> tot, tot ziens. Tot ziens, tot horens, Daar. Bedroeg. Doe Dat was uh, Ginger uit uh, Cairo, Egypte en daarvoor Gerard uit Sri Lanka, Colombo. Uh, eigenlijk omgekeerd. Dit was uh, Focus op de Wereld en dit was Dit is de Nacht van de EO. Mijn naam is Renze Klamer. Ik hoop dat u genoten heeft van het luisteren en ik wens u een hele fijne dag zometeen kunt luisteren naar het uitgebreide Radio 1 Journaal. Tot ziens!